tot 28 graden. Het weekend is nog wat warmer met vooral zondag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon, zon zee. Zee. Zandvoort. Een zom, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de Euro Breakdown. Het leven is mooi. Het is weer vrijdag. En je fietst het weekend in. Of het vriest of nooit. Het is nu vrijdag. Alles voelt. Als een nieuw begin. En dat is zeker een goed begin, het goed begin van je weekend. We gaan beginnen de hitlijsten van Europa. Vrijdag 20 augustus 2010. Aflevering 33 alweer van de 20ste jaargang Euro Breakdown. Deze week 18 stijgers, 2 zittenblijvers, 17 dalers en dan nog eens 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. Na 15 weken doet Bob Sinclair en Sheherard dat. hij won hem. Mika met kickass na 14 weken en ook Tim en Justin Timberlake. Carry out. 14 weken houden zij het voor gezien. Charisse met de Pyramid gaat in één keer 10 plaatsen omhoog en daarmee de snelste stijger van allemaal. De snelste dalen is een ander van Lady Gaga. Alejandro leeft in één keer 14 plaatsen in. De Stroom met Alora Dans, net als vorige week nog steeds het genoteerd. Ondertussen alweer 19 weken lang in de lijst te vinden. Ze zakken wel flink van 32 naar 38. Ook verlies was ze deze week voor Kelly Rowland. Commando zak van 33 naar 40. Dat alles in haar 12e week alweer. En terwijl OMG nog steeds in de top van de Billboard Hard 100 staat en het meest gedraaide nummer is op de Amerikaanse radio, komt deze plaat maar niet echt van de grond in Europa. Ook There Goes My Baby is nu al bijna een maand uit, maar nog steeds alleen maar terug te vinden in Amerika en dan vooral bij de R&B zenders. En Usher wil graag ook in Europa weer een plaat uitbrengen. De laatste notering in Europa stamt alweer uit 2005 van deze man. Hij heeft wel wat hulp gezocht van een man die we al vaker tegenkomen in Your Breakdown. Samen met Pitbull komt Asho op plek 39 binnen deze week. DJ Got Us falling in Love, zo heet zijn single. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Asha, Asha, Asha. Yeah, man. So we back in the club with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 Eyes, eyes, eyes, eyes. It, baby, hope you catch it like T O. That's how we roll. My life is a movie and you just T vo <laughs> Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, <laughs> ever do make a bedrock. Mommy on fire, Psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me and baby you, The, the danger comes falling in love again. Mr. let's take a the Yeah, baby.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 I love them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 Weken lang al terug te vinden in de hitlijst van Europa. Stromae, allora dans. Je hoort hem op de Ramfords Radio CFM. Met alles tijdens de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen de 40 beste platen van Europa hier voorbij. Mocht je nou vrijdag geen kansen hebben om te luisteren op zaterdag tussen 7 en 9 in de avond doen we het gewoon allemaal nog een keertje over. We kijken naar de volgende nieuwe binnenkomen die vinden we op nummer 36. We maakten al eens eerder kennis met deze dame, Elise Doolittle. Met alles toen bij het verschijnen van haar debuutsingle Skinny Jeans. Deze beginnende artiest die wist toen alleen nog niet echt door te stomen naar dit lijst. De volgende single die moet ervoor gaan zorgen dat Elise Sophia Shard niet meer onherkenbaar over straat kan. Beg up staat net als Skinny Jeans op haar debuutalbum Elise Doolittle. En volgens kennis past het nummer goed bij de zomer die we nog gaan krijgen. Op nummer 36 dus, Elise en Uw Lidl, back up. Daarmee houdt ze David Getta en Virgit Getting Over You op nummer 37 toch weer een plekje achter zich. down you go. De DTM-auto's naar buiten rollen voor hun eerste vrije training. Hoor je de plaat uit Zweden op je radio. Tim Burke, Bromance. Vorige week kwam hij binnen op plekken 37 in de Euro Breakdown. Deze week snoept hij daar nog even drie plekken vanaf en gaat omhoog naar 34. Daarvoor je de nieuwe single van Elisa Doolittle. Back up. Komt nieuw binnen op 36. Dan zit er inderdaad één plaat tussen op 35. Tien plaatsen in de dertiende week voor Sherlock Call en Will I Am? En nu een single heet uh, Tree Word. De eerste single van Livehouse-album Smoke and Mirrors. Die heeft niemand ooit echt gehoord. Maar met een tweede single dan gaat de Amerikaanse rockband er weer helemaal voor. All In moet dan ook de opvolger gaan worden van de succesvolle Halfway Gone. De single die overtrof qua hitlijstnotering. Zelfs al het succes van de doorbraakhit. Hanging by a Moment uit 2010. Ja, sinds 2010 kennen we de band Livehouse al dus. Het kan bijna niet anders of All In gaat. Weer beter worden dan halfway icon en weer beter, uh, beter dan uh, hanging by a moment. Ik durf wel te wedden dat dit toch alweer een hit gaat worden voor Livehouse. Ik uh, zet me al in. We've had each other's back for too long. There's no breaking up.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 het nieuwe wapen van producer Red One, Mohambi. En hij moet het helemaal gaan maken met zijn Bumby Ride. Het begin is in ieder geval veelbelovend, want vorige week kwam hij binnen op 39. Deze week stoomt hij omhoog naar 31. Kelly Rowland, Commander, zakt deze week van 33 naar 40. Usher komt nieuw binnen met DJ Goddess Falling in Love op nummer 39. De stroom staat met 19 weken het langst genoteerd. Alora Dawn zakt wel van 32 naar 38. Ook verlies voor Davy Getta en Fergie. Getting Over You in de 14e week zakken van 35 naar 37. Elisa Doolittle, Pack Up, komt nieuw binnen op 36. Cole, Will Call, Will.i.am, Tree words, 13 weken staan ze in de lijst... ...zakken van 25 naar 35. Tim Berg, Bromance, kwam vorige week binnen op 37, nu naar 34. Lady Gaga, Alejandro, staat 16 weken in de lijst en zak van 19 naar 33. en is met die 14 plaatsen de snelste daler van deze week. Livehouse gaat all-in en komt deze week binnen op nummer 32... En dat hoorde je hem dus. Uh, Mohambi, Bambi Ride, komt nieuw, uh, nieuw binnen. Vorige week nieuw binnen op 39. En in de tweede week gaan ze omhoog naar nummer 31. Wij gaan verder met de hitlijst van Europa. En doen dat met de nummer 28. Zevende week dat hij in de lijst staat. Adam Lambert. Hij levert wel een plekje in, want hij zakt van 27 naar 28. terugweg Adam Lambert, If I Hate You. Vorige week al gezakt naar 27, nu moet hij nog een plek inleveren. Nu komt hij terecht dus op 28. Alles in zijn zevende week, If I Hate you. Zfn, Westkust, weerbericht. Vandaag hebben we wel last van wat wolkenvelden, maar geregeld schijnt gelukkig ook de zon. Het blijft droog en waait een waait matige zuid- tot zuidwestelijke wind. En met die wind wordt ook nog eens warme lucht aangevoerd... ...waarin de temperatuur kan oplopen naar een aangename zomerse 25 graden. De laatste keer trouwens dat het in onze regio 25 graden werd... ...dat stamt alweer uit 21 juli van 2010, gewoon bijna een maand geleden. En vanavond en de komende nacht is het dan weer vrij helder... ...en er waait daarbij een meest matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die daalt dan naar 18 graden. Morgen weer flinke periodes met zon, maar er zijn ook wolkenvelden te vinden. Het blijft wel droog en er waait een overwegend matige zuidwestelijke wind... De temperatuur stijgt morgen naar maximaal 24 graden. Zaterdagavond is het nog vrij helder, maar zondagnacht neemt wel de bewolking wat verder toe. Het blijft tot verder in de nacht droog en er waait een matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die daalt dan trouwens niet verder naar een graadje of 18. Zondag beginnen we de dag met geregeld zon, maar al vrij snel ontstaan er wat stapelwolken. In de middag groeien deze zelfs uit tot enkele regen- en onweersbuien. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur die stijgt dan naar weer naar maximaal 24 graden. Ik denk dus dat zowel culinair als het DTM niet al te veel te zeur heeft. Hoewel de zondag tijdens de race wel kans op een onweersbuitje. Maar ja, dat mag de Pret natuurlijk niet drukken. Het ritme van en van dan. het weekend in, of het feest of nooit, het is nu vrijdag. Alles voelt als een nieuw begin. Watching your dress as you turn Op de Zonfords Radio hoorde je een single van de Brandon Flowers en die heet Crossfire. En die single die kwam vorige week nieuw binnen in de hitlijst van Europa op nummer 31 en stond deze week door naar nummer 24. En vorige week ook nieuw binnen de lijst, La Fuente met het Rosenberg Trio, Guitara. Zij kwamen toen binnen op 34, je hoorde hem net op nummer 25. Daarvoor hoorde je ook nog Adam Lambert, die stond trouwens op 28. Tussen zit Enrique een Pitbull, I Like It en Shakira met Waka Waka. We gaan verder met de hits van Europa. Doen dat met de ready set. In de vierde week voor hun van 28 omhoog naar 23. Love, like, bo. Just a roadblock in your way Cause you're a pretty little windstorm out on the boulevard of something like a sunset, oh yeah, a shooting storm I might drive myself insane If those lips aren't speaking my name Cause I've got some intuition or maybe I'm superstitious But I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down To counter this addiction, you count me on a mission Tell me darling, can I get a break somehow? How could I say no? Got a love like war oh, oh, Girls oh, got a love oh, like war oh, oh, I kinda feel like it don't make sense Cause you're bringing me in And now you're kicking me out again whoa, Love's so strong whoa, Then you move on And I'm hung up in suspense Because you're bringing me in And then you're kicking me out again, again. like <laughs> a hurricane speed train She's a moving car Catch her in the fast lane Oh, I gotta know Can I keep on the way Get into gear when I see that face You can take up all my time cause You're the only one that can make a storm Cloud break, pulling out the sun And I can get caught in the rain Can I get your lips to speak My name? Cause I got some intuition Or maybe I'm superstitious but I think You're a pretty sweet pill that I'm Swallowing down to counter this addiction You got me on a mission Gotta love like whoa, whoa oh, oh, Girls gotta oh, oh, love like whoa, whoa oh, oh, oh. I can't feel like it don't make sense Because you're bringing me in And now you're kicking me out again You so strong Then you move on And I'm hung up in suspense Because you're bringing me in And then you're kicking me out again Because we only have one life The timing and the moment seems so right. So would you say your will be just fine? Would you say your will be just fine? She's got a love like what Girl's got a love like war. I can't feel like it don't make sense. 'Cause you're bringing me in and now you're kicking me out of She's got a lot of love again. like more. de zinger van Joshua Reddin. I would rather be with you. Vijf weken lang staat hij in de lijst van Europa. Van 24 gaat hij deze week 7 plaatsen omhoog naar 22. Wat ons mooi even de tijd geeft om achterom te kijken naar wat we dan allemaal al gehad hebben. Op nummer 30 de B.O.B. met zijn airplanes. Tien weken, zakt hij, uh, tien weken in de lijst. Hij zakt van 22 naar die 30 dertigste plek toe. Hetzelfde verlies is de For Rocks, My Baby Left Me, van 21 naar 29, zij staat wel 16 weken lang al in de lijst. Adam Lambert levert een plekje in, van 27 naar 28, zijn zevende week, If I Had You. En Shakira, die merkt wel dat de WK over is, Waka Waka, zak van 20 naar 27 in haar 15e week. En Ricky Iglesias en Pitbull, I Like It, zak van 17 naar 26, elf weken in de lijst. En de leuke zingen van de La Fuente en het Rosenberg trio, Guitara, van 4 30 omhoog naar 25, dat alles in een tweede week. Van 31 omhoog naar 24 wordt hier Brandon Flowers met hun Crossfire. Vier weken in de lijst, The Ready Set, Love Like Woe, van 28 naar 23. Vijf weken in de lijst, Joshua Redden, I Will Rather Be With You, van 29 omhoog naar 22. Op 21 vinden we dan Hot and Cold van de Baseballs. Elf weken in de lijst, van 14 zakken naar 21. En, en op nummer 20 vinden we dan de snelste stijger van deze week. En die is een ander van Sharice, Pyramide. Drie weken in de lijst en van 30 omhoog naar nummer 20... En zometeen ook de nieuwe zinger van Kay Perry Teenage Dream Hier op CFM Zandvoort. Like We We took it from the bottom of. Even in a desert storm. Yeah! H-Dream, je hoorde de decibellen weer uit je radio knallen met deze plaat. Drie weken staat zij in de lijst van 26, gaat ze omhoog naar nummer 19 deze week. En het zal je vast niet ongaan zijn uh, dit weekend weer het DTM op het circuitpark Zandvoort. De eerste vrije training die is zojuist begonnen voor de DTM-wagens. Even een stand uh, 1 minuut 34 en 125000 van een seconde. Dat is een beetje de tijd die de auto's nodig hebben. En dat heeft dan in ieder geval Scheider nodig. En hij staat op dit moment voorop daar. Winkelhok op 2 en 1,34,3... En ook 1.34.3 voor uh, Tom Schack. En de snelste dame op dit moment is uh, Stoddart. Die staat op de 13e plek 1.35.4 heeft zij op dit moment achter haar naam staan. Eén ding kan natuurlijk niet missen. CFM is het hele weekend voor je bij. Morgen natuurlijk live verslag van, uh, van de kwalificatie van DTM. Vanaf twee uur bij Zandvoort op zaterdag. Rob Harms en Albert Jan Vos. En zondag uh, dopen we gewoon het hele CFM weer om in Race Radio. Onder andere Lena van der Haak, Pascal van der Beek, Jaapkoper en ondergetekende zullen dan uh, acte de prijs van ons geven. Jaapkoper op het circuit te vinden, Willem van Denzen natuurlijk ook. Dus ik zou zeggen, hou hem dit weekend ook weer op uh... live vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio, Race Radio, ZFM.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 Pakistan heeft dringend extra helikopters nodig om voedsel te brengen naar het rampgebied. Door overstromingen hebben vele miljoenen mensen geen onderdak, eten en schoon drinkwater. Het getroffen gebied is zo groot als Italië, terwijl de VN maar 15 helikopters beschikbaar heeft. Door de watersnoodramp hebben ook miljoenen dieren eten nodig. Vluchtende mensen kunnen nog wel kippen, ganzen en schapen in een boot meenemen, maar koeien en buffels niet. Voor arme mensen zijn die dieren van levensbelang. De VN heeft daarom een aparte oproep gedaan om geld voor noodlijdende dieren bij elkaar te krijgen. Volgende week is er in Nederland een grote mediaactie voor Pakistan. Het lichaam van prins Carlos Hugo is opgebaard op het terrein van Paleis Noordeinde in Den Haag. Daar kunnen familieleden en vrienden afscheid nemen. De koepel van Vagel, waar hij ligt, is niet toegankelijk voor het publiek. Carlos Hugo, de ex-man van prinses Irene, overleed woensdag in Spanje. Van daaruit werd het lichaam overgebracht naar Nederland. Later wordt Carlos Hugo opgebaard in Italië. Volgende week zaterdag wordt hij in Parma bijgezet in het familiegraf. De bouw van het prestigieuze M-gebouw van architect Rem Koolhaas... bij het Centraal Station in Den Haag gaat niet door. Volgens de gemeente zijn er te veel onzekerheden rond het project. Bovendien zijn de vooruitzichten voor de kantorenmarkt somber. Het M-gebouw was een project van 300 miljoen euro. In het gebouw van 93 meter hoogte zouden niet alleen kantoren... maar ook woningen komen. Tijdens zijn vakantie in Nederland is RTL-correspondent Conny Mus overleden. Mus kwam als verslaggever bij RTL 4 in 1989 toen de zender pas begon. Hij werd vooral bekend als correspondent in Israël voor het Midden-Oosten. Hij maakte ook documentaires en tv-reportages voor de BBC en CNN. RTL-nieuws hoofdredacteur Tazelaar omschrijft Mus als een buitengewoon goede en bevlogen journalist. Hij overleed aan een hartaanval en is 59 jaar geworden.